Met het nos -journaal. In Tsjechië is de minister van Justitie opgestapt na kritiek op een donatie van een crimineel. Die schonk het ministerie bijna 40 miljoen euro aan bitcoins. Deze week bleek dat de schenking kwam van een crimineel die op het darknet een marktplaats voor harddrugs runde. Minister Pavel Blazek zegt dat hij geen redenen had om aan te nemen dat het geld afkomstig was van criminele activiteiten. Volgens hem is er niets onwettigs gebeurd. Maar hij vertrekt toch om de coalitie in Tsjechië niet te schaden. Meer dan 1700 websites van overheden, zoals gemeenten en ministeries, zijn afhankelijk van Amerikaanse clouddiensten. Alleen de gemeente hardingsveld giesendam heeft geen enkele Amerikaanse clouddienst aan zijn account gekoppeld. De afhankelijkheid van de Amerikaanse techbedrijven brengt risico's met zich mee. Zo kunnen de Amerikaanse inlichtingen en opsporingsdiensten meelezen. In de Amerikaanse staat Washington zijn bij een ongeluk met een vrachtwagen 250 miljoen honingbijen vrijgekomen. Dat gebeurde toen de oplegger met daarop bijenkorven omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Meerdere hulpverleners werden door bijen gestoken. De politie waarschuwt mensen om uit de buurt te blijven van de zwermen. Het aantal puur vegetarische en vegan restaurants neemt na jaren van stijging weer wat af. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel en het vega-platform Happy Cow. Volgens deskundigen komt dat onder meer doordat andere restaurants meer vegetarische opties zijn gaan aanbieden. En ook besluiten vegetarische restaurants steeds vaker om ook vlees en vis op de menukaart te zetten. Om zo een grotere doelgroep te trekken. Het weer, zon afgewisseld door wat stapelwolken wordt 21 graden aan zee en in het binnenland kan het 27 graden worden. In de namiddag en avond in het zuidoosten kans op wat regen of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10 de ring van Amsterdam staat tussen Volendam en de Koentunnel 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Ah, ja, nou, het klopt geheel, oh, Hans. Wacht even, wacht even, Hans. Ja? Ja, we gaan het, ja, het, bent, we gaan gaan het weer samen doen. En, uh, we hebben geen technicus, dan ben jij dan? Ja, je? ik ben de technicus ik, van, uh, van dienst vandaag. Ik, ik vertrouw je volledig. Ger. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ja, he, dat ik zou, is waar, ik zou he? het zeker niet doen. Ja, we, <laughs> hebben, een, we hebben een druk programma. Ger, dus, uh... We hebben een heel druk programma. Uh, ja, uh, we beginnen zometeen met. Uh, uh, ja, de, de naam van het, boot, daar, het boothuis van de KNRM is, uh, is op, opnieuw uh, bekend, nou, be ja, bekend is... geworden. Ja. En uh, ja, Pieter. Ja, niet opnieuw, hoor, hij had geen naam volgens mij, maar dat zullen we zo horen. Ja, hij had wel een naam toch? Nee, nee? waarom? Nee, nee. Ook al bij de les blijven, hè? Sorry. sorry. Uh, Daarna dus... hebben we uh, Bram Berg van Jong Zandvoort over de proef van uh, de Zeeweg. Ja, 60 en... kilometer, één baan. 60 kilometer. Lekker, ja. Daarna mag jij leuk praten met uh, uh, Voetbal Zandvoort, met de trainers. Trainers uh, uh, Tit Saunier en uh, uh, Arend Regeer, die komen langs als het goed is. En in, en in de tweede uur, uur nou ja, wij zijn gisteravond nog even bij Wereldse Smaken geweest. En hebben we hebben daar een, een fijne, fijne uh, reportage gemaakt. Ben dat we een een reportage was wel leuk, ja. ja, dat ja was leuk. Daarna gaan we nog even praten met Roy van Buringen. Ik moet ik wel dus dan moet ik even kijken hoe we ja, dat, al, dat allemaal... Oh uh, ja, buurtfeest uh, in Standvoort. in Standvoort Noord. En uh, dan heeft Carine nog een onderwerp over de vergeten fase naar kanker. Maar we beginnen met Jan-Willem... Van den Bout, welkom Jan-Willem. Goedemorgen. Goedemorgen. Willem is schipper bij de KNRM, uh, dus de belangrijkste man op de Annie Paulussen. dat klopt ja, dat je nou ja, je ben, uh, ja, Als jij schipper bent op dat moment op die boot, dan ben jij de belangrijkste man, toch? Nou, we zijn als team... We zijn als team. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, ja, ja, ja, ja. We zijn allemaal ondergeschikt aan het uh, redden ja, van mensen die dat hier. is waar. Ja. En, uh, nou ja, er is, uh, vorige week is er een uh, opening geweest van het vernieuwde boothuis. En vertel eerst eens even waarom het, waarom het verbouwd moest worden. Het uh, boothuis uh, moest uh, verbouwd worden omdat we een nieuwe bootwagen vorig jaar hebben gekregen. Ja, zo'n trailer die hem uh, ja. zee in trekt. Ja, intrikt, hè? ja zeg maar, uh, die de boot optilt, uh, rijdt ja. naar zee, ja. in zee uh, neerzet en weer ophaalt. Uh. En volgend jaar krijgen we ook een nieuwe reddingboot. Ja, daar gaan we straks er even over praten. Dat en daarvoor is, uh, moest al deze aanpassing gedaan worden. Ja, ja want het is allemaal groter en, uh, het geworden. Het is allemaal groter geworden. Ja, ja, ja. Ja. Jij zit al 23 jaar bij de, bij de, bij de KNR... Uh, ik krijg het met uh, mijn hoofd steeds niet uit. Nou, KNRM is dat, uh, Ger. Dankjewel. Ja. Ja. Ja. Is jaar, 24, ja. 24 jaar dit ja. jaar. 24 jaar. Je bent één van de oudsten, neem ik aan. Nee hoor, nee hoor. er loopt nog een uh, vrijwilliger rond. Uh, die is al boven de zeventig. Zijn, okay. zijn vader was uh, ooit uh, ook schipper, ja. Frans van der Ploeg. Okay. Okay, yeah. uh, uh, uh, hij komt niet meer op de boot, maar hij doet allerlei klusjes nog in ons boothuis. Wow, wat ja. goed. En dat is het mooie uh, van de KNRM. Ja, ja. Mijn, mijn neef zit er ook bij, hè? Jaap van der Hoed. Jaap, uh, Jaap is, uh, ja... Die nou, je knikt in stemmen, dat is een hele goede waarschijnlijk. He, Jaap niet? is een multifunctionele <laughs> ja. zeg maar. Uh, ja. Uh, de, de, de, de, de, de ja, grappig, maar, hè? Alle ja. gronden is hier ja. aanwezig. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, nou, dit boothuis, dat heeft een uh, naam gekregen. Uh, die staat pontificaal uh, naast de ingang van, de, uh, van het boothuis. staat hier op, op, op, op de muur uh, geplakt. Uh, Pieter Houbold. En als mensen langsrijden die denken van uh, wie is Pieter Haalbold? Is dat een oud-burgemeester? Is dat een uh, oud schipper die uh, geweldige reddingen heeft verricht? Maar het is. Nee, Pieter is een uh, persoon die woont in Blaarrijkam. Uh, die doet meerdere zaken voor het Kader. Met name het financieren van. Uh -huh. uh, wat dat betreft, is het mooi, wij als redders. Uh, zijn we weer afhankelijk van de redders aan de wal. Ja, ja. En uh, Pieter uh, uh, Haubert is er een van... De, uh, hij heeft al eerder een reddingboot geschonken aan KNRM uh, Blaricum. Ja, die okay. heeft ook zijn naam, hè? Ja, ja. ja, ja. ja. Dus hij heeft Bla Blaricum ook een, een reddings... Uh... Ja, dat voor was voor binnen, binnen, de redding ja. gehad. Uh, en dat is nu een KNRM-station uh, geworden... omdat ze ook veel meer die randmeren... Uh, uh, dus Gooimeer. gooi meer en... en uh, ja, ja, precies. Die zijn zeg maar ongekeurd ja. van een reddingverhaal naar een red, km ja. ja, ja, ja. Nou, we zijn natuurlijk blij dat jij er bent. Maar eigenlijk hadden we Pieter Hauwbord zelf even willen spreken om hem uh, voor te stellen aan het zomerse publiek. Want uh, nou, hij, hij, hij wilde niet, dat kunnen we wel zeggen. Dat is jammer. Nou nee, ja, hij, hij, hij wil zich relatief op de achtergrond Op de, de achtergrond, ouder, ja, ja. Maar uh, hij doet toch een hele grote dingen. Uh, ja, en, uh, ja. Hoe zijn jullie met hem in contact gekomen? Uh, Waarom kiest hij voor standvoort en niet voor Amuide? of... Uh, nou, de, uh, hij is via het ho hoofdkantoor met, uh, in contact gekomen met KNRM. Uh, en hij heeft diverse reddingsstations eerst bezocht. Al bezocht eerst. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, en uiteindelijk uh, hij heeft hij ons volgens mij ook twee, drie jaar geleden bezocht. Mm. Is een keer meegevaren. Kun je het nog herinneren, of niet? Ja, hij kan het nog zeker ja? herinneren. Okay. Je hebt hem in de watten gelegd, of niet? Nou, we hebben, we hebben gewoon gedaan wat we altijd doen ja, met ja, uh, ja. rondvaren van gasten. Uh, in het begin uh, dachten we van, uh, oeh, hij, hij is stil. Ah. Maar hij observeerde heel goed en later avond uh, was het uh, uh, een gezellige man. En hij stelde ook... Uh, maar toen wist je al dat hij een van de financiers zou kunnen zijn? of? Hij, dat was toen de tijd al bekend tot hij mogelijk uh, de bouw ja, van het ja. groothuis wat okay. nodig was... Zou ja. financieren. Ja. Ja. Uh, uh, alleen, je uh, stelde wel kritisch vragen. Van, uh, is het dan nodig wat voor ja. materiaal? Om, uh, uh, ja, nou, dat was niet zo moeilijk. Maar, uh, jullie hebben grotere materialen. Die, dat, dat schip wat eraan komt, die is groter. Ja. Nou, en, en, en die trekker, uh, hoe noem je zo'n ding? En, bootwagen. Uh, ja, bootwagen. Die, ja. die is natuurlijk ook groter. Die is ook groter. Dus dat was gewoon noodzakelijk. Ja, en uh, het mooie van de verbouwing... Uh, dat je nu... Uh, als je voor het had, kan je zien wat er binnen staat. Ja, leuk, ja. een beetje half doorzichtig. Uh... Ja, ja, heel was mooi. Een, gewoon, uh, een blauwe een deur, deur hè? Ja, een stickje ja, erop. Ja, klopt. klopt. Maar niemand wist eigenlijk wat er achter die blauwe ja, deur zat. En ja. nu kunnen ze het eigenlijk ze zien, ja. hè? Ja, ja, inderdaad. En dan krijgen we hele mooie reacties. Ja, oh ja? Hoe, noem eens wat. Uh... Nou, gewoon mensen die daadwerkelijk kunnen zien. Uh, uh, oh, wat? ik wist niet dat hij zo groot was. Oh ja? Uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik heb nooit geweten. Uh, tot dit eigenlijk binnenstond. Ja, want die bootwagen, die staat natuurlijk vooraan. Enorm geel gevaart, ja, hij, dat... hij kan ook andersom uh, neer worden gezet. Dan zijn we nog niet helemaal uit... wat de snelste manier van weggaan is. Ja. Maar dat... Uh, nou, daar kom, uh, kom je wel achter, neem ik zo. aan... als die nieuwe boot er is. Ja. Nou, laten we daar al even over gaan praten. Want die komt, uh, begreep ik, dus uh, komend jaar eraan. In uh, 2026... eerste of tweede kwartaal... Uh, krijgen we de doof van oh, de nieuwe reddingboot van Zandvoort. Binnen een half jaar zo'n beetje. Het schiet uh, schietelaardig aardig ja, op. Ja, want ja. waar wordt hij gebouwd, uh, Jan-Willem? Hij wordt gebouwd door HBK in Hoorn. Uh, dat is ook de bouwer van uh, Annie Paulus. Ja, toen zaten ze nog op Volendam, hè? Toen zaten ze nog heel, op Volendam. Uh, ja. We zijn wel ook diverse keren geweest. En dus uh, cascobouw bouw wordt gedaan in Friesland... in een heel klein plaatsje Arem, okay. in een loods... Uh, met, ah. door aluminiumbouwers en dat... Uh, Ziet er al best wel indrukwekkend uit. Ja, jullie zijn bij de Kiellegging geweest, heb ik begrepen. Wanneer was dat? Uh, voor mij drie weken geleden was de Kiellegging op een uh, vrijdagmiddag. En daar uh, zijn we met een uh, aantal vrijwilligers die kant op gegaan voor de Kiellegging. Ja, en dan, dan is het zeg maar, stuurhuis staat er nog niet op en zo. Het stuurhuis staat oh, er ook niet op. Heb, heb je er opgestaan al op gestaan? Heb je er al op gestaan? Ik heb er al op gestaan. Okay. Uh, uh, hoe voelde het? Nou, een Vertrouwd, een soort, soort kippenvelmomentje. Ja, toch wel. Ja, <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen, ja. ja. ja en do, uh, doe je ook beseffen uh, hoe belangrijk is een veilige reddingboot. Ja. En dat doet me beseffen dat uh, ja, Annie Paulus al meer dan 30 jaar ons veiligheel uh, Ja, inderdaad, uh, in 1994 in dienst te komen, hè, die Annie Paulus. Januari 1995. Ja, maar in 1994 ja. hadden jullie hem al heb ja. ik begrepen. Uh, januari 1995 is hij gedoopt, zeg maar, hè? Ja, ja inderdaad. Dat is 30 jaar geleden. Ja. De, heeft heeft zo'n boot zo'n lange levensduur? Uh, Blijkbaar. Of moet het er Blijkbaar, nou ja? Wel, hij wordt ook, nee, maar je hebt hij het liever. wordt zeg maar ook om die zes jaar... Uh, uh, worden de motoren eruit oh, gevoeld. Oh, We een ja. totale refit. Oh, okay. uh, gaan eens kijken of de spanten wel uh, nog sterk genoeg zijn. Uh, uh. Want Dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Nee, voor nee, nee, de zo. veiligheid van de bemanningsleden... is het. is wel is, handig als je ergingen. blijft drijven, ja. Ja, anders moeten jullie jezelf redden, dat is ook een <laughs> beetje wat. <vast. laughs> nou ja, het geeft ook een veilig als je weet tot uh, de reddingsboot veilig is. Ja, ja begrijp ik ja. ja. Dan kan je soms nog een klein stukje verder. Uh, wat... Ja. Soms heeft zo'n heeft zo boot veel te leiden van het in- en uithalen uh, van het uh, uit, uit het water. Ja. ja? ja. Uh, je Toch ziet een slijtage van het uh, schuren van het zand. Ja. Uh, dat, uh, ja? Uh, ja, je merkt uh, de huiddikte okay. dat, uh, moet je, en de kiel uh, moet je wel goed uh, in de gaten houden. Ja. Daar ja, ja, uh, hebben we natuurlijk al die radio aan de kust mee te maken, natuurlijk, hè? die de moeten. En, uh... en uh, ook al uh, maar vijf minuten gevaar, we zijn drie keer hier ja. aan het spoelen, de motoren. Ja. Ja. En elke zaterdag uh, uh, op zondag? Om de veertien dagen op zaterdagochtend. Ja, precies. Uh -huh. en, en dan loop ik er reg regelmatig langs. Met, uh, met de hond. Dat is en dan, leuk. Hartstikke leuk om te zien. Ja. Te zien. Ja. Tuurlijk. Ja, echt, en iedere uh, maandagavond hebben we of uh, oefening varen of cursussen. Zoals ja. EHBO. en dat ja. soort ja. zaken. Ja. Nou, ja. Jij, jij komt niet uit de tijd dat ze nog met paarden werden getrokken hè? hier in Stansford. Nee nee, nee, nee, nee. Ja, dat nee. is ook geweest. Hè? Met ja, dat. dat uh, uh, of uh, uh, een bootwagen met ijzeren rupsen. Oh ja, je ook, Die ook nog geweest, is, ja. Uh, nog wel in Noordwijk. Uh. En, uh, er gingen vroeger altijd verhalen tot dat zo indrukwekkend geluid was. Tot het hele dorp gelijk wist wat de redding uit oh, ja? was. Huh. Totdat ik een paar jaar geleden het in Noordwijk hoorde. En je hoorde inderdaad die ijzeren rukken <laughs> ja. kletteren op de straten. En dan denk je: ja. ja. Dat is wel indrukwekkend dat uh, de KRM al uh, nu de ruimte ja. jaar bestaat. Hey, hey. Die, die nieuwe boot, wat, wat, wat, kun je de, de belangrijkste verschillen met de Onnie Paulus dan uh, aangeven? Uh, Hij is langer, hè, begrijp ik. Annie Paulus is een boot uit de uh, Valentijn klasse. Uh, de nieuwe boot wordt een, uh, een soortgelijke boot, maar is de Vanwijk klasse. Die zal een stuk stiller zijn, ergonomischer. Uh, uh, die is net iets langer, anderhalf meter, heeft een drenkelingklep. En uh, zal voorzien zijn van die nieuw snufjes, de nieuwe uh, snufjes, uh, betere motoren. Stillere motoren. Aangepast aan deze tijd, zeg maar. En uh, uh, we gaan dan ook een stuk uh, duurzamer varen... Uh, omdat mm. we dan uh, HVO-100 uh, gebruiken, waardoor... Is het een soort biodiesel of zo? Dat is uh, biobrandstof, uh, ja, inderdaad, ja. diesel. En dan zal het, geloof ik, de reductie in 9% <coughs> minder zijn dan met oké okay. Oh ja, zo. Dus uh, goed, beter voor hem. Uh, ja. En hoe gaat die heten? <laughs> Dat is nog onbekend. De, die schenkt er uh, heb ik misschien wel ontmoet, maar de Jan Willem van den Boud, niet bekend. de J.W. van de Boud, nee, nee, nee, nee, <laughs> dat heeft, heb je niet. Uh, uh, om, uh, het gaat om heel veel uh, centjes. Maar deze boot wordt ook zeg maar uh, geschonken door iemand. Ja, ja, ja. ja. En dat is al bekend wie? Be of nee, dat is nog niet bekend. Nee, dat is nog niet bekend. Misschien heb ik er wel ontmoet in zijn zon. Het is al een paar keer op het station geweest. Dat ja, je noemt kunnen. haar, maar je weet zeker dat het een vrouw is. Nee, dat weet ik niet. Maar een boot noemen we... Oh, dus ik ben geweest van die paus. Ja, ja, ja. Zij brengt ons steeds uh, ja. veiliger. En, en uh, je bent uh, koninklijk onderscheiden, hè? Vorig, vorig jaar alweer, ja. Vorig jaar, ja, ja, ja. Het was wel een bijzondere. En ik zie het uh, ook als een waardering... voor, uh, voor alle maatsleden het... van ons station. Uh, Precies, ja. oké. Okay. Ja. Want hoe lang ja. mag jij nog doorgaan als schipper? Ik mag volgens mij nog vijf jaar doorgaan. En dan zal ik over twee jaar jaarlijks dan een keuring uh, moeten gaan. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar ik hoop TCT dan... als het schippervak... Uh, over te kunnen dragen aan de... Uh, jongere generatie. Ja. En dan zal ik uh, andere dingen gaan doen binnen het ja. KM. Hoe staat het met die, die jongere generatie... op dit moment? Uh, we hebben een aantal uh, talentvolle jongeren... binnen ons station. Uh, uh -huh. uh, en we hopen dat ze nog... lang mogelijk uh, vrijwilliger blijven. Maar ja. ja, dat is weer afhankelijk van... Hoe zit het met hun werk? Krijgen ze een vriendin die ook op Zandvoort wil wonen? Vinden ze een woning? Ja, dat is. Dan moet je me allemaal afwachten, natuurlijk. Zou Zouden KNRM-mensen eigenlijk niet een beetje voorrang moeten krijgen? Of woningen bijvoorbeeld? Ik denk dat het goed zou zijn als de gemeente bewijs van bepaalde vrijwilligers. of Leraren bepaalde boeren zouden geven met huisvesting, waarvoor ja. je toch uh, mensen ja. op het dorp houdt. Nou ja, als ja. politiek luistert, dan, uh, dan is dit een oproepje. Ja, het zal lastig worden binnen. Het, uh, van ja, het nee, dat is sowieso van, uh, moeilijk, natuurlijk. Dus ja, sowieso, ja, maar, uh, ja. Ik denk dat het uh, een goed uh, uitgangspunt is als je vrijwilligers en bepaalde specifieke beroepen toch voor en geeft... om huisvesting ja, te... Ja. Maar ben je de enige schipper uh, op de boot? Nee, in totaal... Uh, ik, ik ben hoofdschipper en ik heb nog drie plaats van de schippers. Oké. Okay. En... Uh, uh, om te zorgen dat we gewoon uh, 365 dagen of 366 dagen altijd een uh, ja. schipper beschikbaar. Ja. ja, precies. Hey, op de Annie Paulus dus moet je met minimaal vier mensen zijn, hè? Begrepen? Ja, correct. En uh, die volgende boot moet je met minimaal vijf of zes mensen. Nee, nee, uh, die heeft ook uh, uh, slechts vier stoeltjes voor het stelte oh, weer. Uh, uh, uh, ja, ik denk omdat die groter is, maar. <laughs> nou, hij is ietsje groter, uh, uh, uh, maar uh, we houden hetzelfde dus aantal stoeltjes. Oké. Okay, uh. En uh, wat dat betreft, uh, ja... Ik, be ik kijk er wel naar uit. We hebben uh, een aantal keren al met de nieuwe klasse mogen varen. Uh, uh -huh. Want KNRM, uh, Want hij is al in gebruik he, bij andere stations. Uh, ja. Uimuiden neem ik aan. Nee, Emuiden oh. heeft een uh, boot die twee keer zo groot is. Dat is de NH1816. Die, oh. uh, die is pas, denk ik, vier jaar geleden gedood door... Uh, en uh, Maxima. Oh, okay. uh. Alleen de KNRM is uh, sinds een paar jaar bezig met een vlootvernieuwing. Uh, mm. uh, er moeten geloof ik 65 renningboten worden vervangen. Zo. Zo. En afgelopen maand zijn er geloof ik al drie dopen geweest van een Van Wijk-klasse. Oké. Okay. Uh, Lelystad, okay. uh, Lemmer. Maar die is... hebben er al op gevaren dus eigenlijk? Wij hebben al op de Van Wijk. De eerste mm. uh, boot, die heette De Riet en Jan Van Wijk. Hebben uh -huh. hebben al een paar keer... Uh, Mogen proeven. En hoe beviel het? Uh, het is, is, die, is die... een heel mooi schip, een stuk stiller dan uh, Anipaal, dus een stuk wendbaarder. Maar krachtiger ook met, met, met pk's? Of, of? Uh, qua pk's is hij juist minder, de oh, motoren ja? zijn minder, maar ze leveren een grotere prestatie. Ja, ja. Dus gewoon, ja. De motoren zijn kleiner, ja. maar leveren uiteindelijk... Het is uiteindelijk, net, uh, uh, net Formule 1 eigenlijk hè? Ja maar, ja, maar dan anders. Maar ja. dan anders Maar die hebben ook steeds kleinere motoren. En, uh, ja. Met meer kracht, zeg ja. maar. Dus, uh, ja. Ja. Ja. Is al bekend wie de officiële fles tegen de. Dat zal de schenkster denk ik worden, of de, de familie van de schenkster. Okay. Dat is normaal gesproken uh, de gang voor zaken. Okay. Wat moeten de schenkster dan investeren, zo'n beetje, voor deze uh, nieuwe boot? Volgens mij kostte van wijklas 1,4 miljoen. Okay. Morgen. Ja, ja. Ja. Ooit was de bedoeling, dat was voor corona, tot deze boot maar 1 miljoen zou kosten. Maar, iets... maar gezien uh, uh, alle gebeurtenissen is hij naar 1,4 gegaan. Ja. Ja, ja. Ja, we zagen van de, joch, uh, van de week een jacht door uh, allerlei vaarten te varen. Ja. <laughs> 220 miljoen. Dus, uh, ja, dat ja. zijn uh, ja. andere bedragen van mensen die uh, ja. genoeg geld hebben. Miljoen nemen. per meter. Ja. ja, dan kun je 180 uh, van de wijklasten voor... Uh, ja. ja, nou ja, die weten uh, uh, in plaats van dat ik soms een week op zijn boot zit. Ja, ja, ja. Ik, uh, ja. En wat heeft die verbouwing nou? Uh, wat heeft uh, Pieter de Hambel ongeveer geïnvesteerd? Is nou, dat bekend? Nou, uh, ik denk dat het uh, tussen de vier en zes uh, ton. Uh, Toch wel, ja, ja. Dat ja, ja, ja. is wel ja. heel mooi geworden hoor. Ik ben er onwijs blij mee. Ja, en hebben jullie nog een hoop zelf gedaan, of niet? We... Dat je wordt geprobeerd altijd bij verbouwing proberen. Het kost altijd te drukken. Ja, begrijp ik. We hebben het, uh, veel van het schilderwerken ook uh, zelf gedaan. Uh, de Meerpalen hebben we zelf uh, in de grond gezet en uh, ah. behandeld en uh, geschilderd. Dus wat dat betreft. Ja, nou, mocht die nieuwe boot komen, die komt er dus. Maar daar kunnen we een mooi feest van maken, is het antwoord. Ik, uh, denk ben je al dat... bezig met een, een comité, of. Uh... Volgens mij is uh, onze PR-commissie uh, al, al uh, een beetje aan het kijken. Afkijken bij andere stations van de <laughs> Ja ja. De toen, hoe, en dan hoe de, de juiste... Ja. Uh, uh, dan ja, want je kan er wel iets uh, heel leuks omheen doen natuurlijk. Dat ja. is uh, zeker waar. Ja. Uh, uh. Ik denk dat Goedemorgen Zand er ook wel bij. is. Nou, dat zou best kunnen. Ja, ja, zeker, die zeker. Tijd, zeker. Bij, bij deze uitgenodigd. Ja, dankjewel. Ja, heel dankjewel. Nou, Jan-Willem, uh, of jij moet zeggen, van ik, dit heb ik nog te melden, maar... Uh, Nee, volgens mij is alles echt Ja, dat gaan ik wel, hè? Zijn, dan, uh... Nou, heel fijn in ieder geval dat je hier uh, wilde zijn. En uh, nou, vandaag geen oefeningen, begreep ik. Nee, nee, nee. Maar, maar we je lopen moet... wel met een pieper op zak. Oh, dat wel. Ja. En vanmiddag moet je nog rondleiden, <laughs> mensen rondleiden hebben in het boothuis, wat, hè? Uh, uh, uh, uh, groepen die... Uh, uh, onze Ons boot willen bezitten en ja. willen weten wat de KNRM doet. Ja, dat dus dus willen heel veel mensen weten, hè? want jullie krijgen heel veel bezoeken daar ook. Ja, de en de daarmee creëren we ook uh, de redders aan de wal Tuurlijk, tuurlijk. Uh, uh, uh, uh, en kunnen we weer uh, inkomsten genereren zodat we weer kunnen redden. En wat zou je tegen mensen zeggen die eventueel interesse hebben en uh, twijfelen? Wat zou je tegen ze zeggen om uh, nou, toch bij de KNRM te komen? Hoe kunnen ze erbij komen? Uh, kom langs op een maandagavond informeren uh, wat je kan doen voor de KNRM. Maar dat geldt eigenlijk voor iedere vrijwilligersorganisatie... Uh Steek je handen uit het mouw en uh, ja. samen staan we sterk. Ja. Ja, en ze zijn van harte welkom, neem ik aan. Zeker weten. Hey, ik wens jou nog een heel fijn weekend, uh, Jan Willem. En bedankt voor je komst in ieder geval. Dank je wel. Oké. Okay. Als het goed is, gaan we naar muziek. Gaat dat lukken, deed je ik, ik denk het wel. Ja. Ja, uh, de wat... mama's en de papa's. Ja. Oh, dat is leuk. Ja, ja. dat zijn we allemaal. Ja. Monday, Monday. Nee? nee? Dream a little dream. Oh, dream, ja, dream a ja, little dream. Starshine.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 Het ja, is de mamas en de papas. Ja, de de papas, inderdaad. en, Hans, uh, en die, uh, die, ja, die doen het goed hier. Ja, hoe heet jongens. het nog weer? Dream a little dream. Ja, mooi, mooi, mooi ja. tekst. Mooi, mooi titel ook. Ja, Absoluut. ja, zeker. We gaan praten over de proef op de zeeweg... die nogal wat los heeft gemaakt bij de zandvoers. Ja, dat kan je zeggen, ja. Hè? Ze willen dus ze willen uh, hem, uh, volgend, zullen, volgend jaar, uh, 2026... Uh, willen ze tussen uh, dag mei en september... willen ze de 60 kilometer gaan invoeren... plus en uh, bij ons zit uh, Bromberg, buitengewoon raadslid van uh, Jong Zandvoort en uh, nou ja goed, jij had in eerste instantie al vragen erover gesteld, hè? Die zijn beantwoord. Uh, ja, goed. uh, goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen, Brom. Ja, sorry. Uh, nee, geef het niet. Vergeet ik altijd. <laughs> ik zeg, uh, we hebben meestal wel weet je wel? Maar, ja, ik, ja, ja. <laughs> maar in ieder geval. Uh, ja, jullie, jullie en, en overigens een groot deel van de rest van de raad was, het er, niet, was, niet, was er niet blij mee in ieder geval, he? Nee, klopt. En het is, uh, kijk, die proef op de zeeweg, de zeeweg valt natuurlijk niet onder gemeente Zandvoort. Nee, het, dus is, het is de, de provincie die nou, dat ja, bepaalt, klopt. Ja. Het is een pr pr provinciale weg. Ja, het is een provinciale weg en dan nog niet eens op het grondgebied van Zandvoort. Dus ja. zelfs dan zou je er weinig over te zeggen hebben, maar... Maar het is wel het een, is, een uh... van de twee toegangsregelen. Oh, oh, oh. oh. Ja, oh, oh sorry, jongens. Wat is er? Nee, er ging wat mis. Oh. Zijn we wel verstaan? Ja, we zijn. Nou, leuk. Maar nee, het is wel een van de twee toegangswegen van Stamford. Dus nee, verstand precies. Verstand voor en, en de proef die ze nu gaan organiseren, dat is onderdeel van een groter programma Bereikbaarheid Kust. Ja. Dat hele programma dat is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en uh, de Aha. gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid, zoals ja. dat heet. Dus dat is gemeente Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en ook Zandvoort. Ah. Dus ondanks dat we het niet zeg maar, alleen zeggenschap erover hebben, hebben we wel degelijk invloed daarover. En die afspraken die er nu dus gemaakt zijn. Dus ook over de proef, daar heeft ook de gemeente Zandvoort onder gezet. Ja, want hoe zeker is het dat die proef gehouden wordt? Want het is, het is nog ja. niet helemaal zeker, hè? Nee, klopt. Het is nu onlangs, volgens mij in maart is er toen een persbericht uitgegaan dat dit eraan zou komen. Ja, een persbericht dus is, van, uh, van, uh, van, uh, ja, van de provincie, hè? Ja, van de provincie, Want ja. uh, in de in, in, uh, dag commissie of uh, de raad werd gezegd door de Jong Zandvoort dat het, uh, de gemeente dat uh, kenbaar had gemaakt. Ja, ook, maar het, ja. ja. maar het was eerst uh, de provincie, want ik wil het daarvoor al gezien met de ja, provincie. Ja, maar goed, dat is een beetje kip of ei natuurlijk, want ja. ze hebben het wel met elkaar ja, bekend Ja, dat gemaakt. is Ah, ja, ja, ja, ja. Nee, oké, okay, maar goed. Dus uh, uh, dat moet eigenlijk nog helemaal uh, dichtgetimmerd worden. Ja, maar... het is eigenlijk nu pas aangekondigd. In zeg maar, nou, april ja. is aangekondigd. En in oktober moeten alle plannen dan zeg maar, definitief zijn. Ja. En uh, dan wordt er, zoals dat heet, een bestuursakkoord getekend. Dus uh -huh. dan zetten alle bestuurders, uh, dus van de vier gemeenten en van de provincies, zetten echt een laatste handtekening zeg maar, onder uh -huh. het plan. Ja, en ik moet zeggen, er is mij veel aangelegen om ervoor te zorgen dat die handtekeningen er niet ja. gaat komen. Hij moet wel veilig zijn, de zeeweg. En op deze manier zou je het wel kunnen, kunnen bewerkstelligen. Ja, maar het is wel een hele hoge prijs die je betaalt voor veiligheid. Ja. Ik ben echt niet tegen veiligheid, hoor. Het is echt absoluut niet. Maar um, ik vind het wel, verkeerde prioriteiten... dat er eerst wordt gekeken naar... gaan we een deel van de weg afsluiten, gaan we snelheid verlagen... in plaats van dat er kenbare problemen nu al worden opgelost. Huh. Zeg maar het is al heel lang bekend dat... kijk, je mag er 80, adviesnelheid is 60... Maar als jij en ik over de zeeweg rijden, dan rijden mensen veel harder dan 80. tachtig. Ja. En da, ik denk dat dat een van de grootste problemen van de zeeweg is. Dat kan ook wel, als je de weg goed weet. Ja, en de, maar dat. Nee, maar we doen nee, het niet. Maar, ja, ja, ja niet maar je, Ik vind met de motor een egendol. Ja, dat vind ik ook wel lekker. Hoor. Maar goed, het ja, mag, nee, het mag niet. Mag het zal hartstikke niet. lekker zijn. En ik ben ook niet <laughs> eigenlijk. Ik heb ook best hard gereden daar. Maar goed, ja. weet je, het, het, wat, wat mij betreft zijn het verkeerde prioriteiten van de provincie en ah, van de, ah. de gemeenten. Dat, dat we eerst kijken naar hoe gaan we de helft van die weg afsluiten... en misschien aantrekkelijker maken voor fietsers en bussen. Ja. En uh, in plaats van dat je gaat kijken naar... oké, okay, hoe gaan we die snelheid controleren? Mm -hmm. Je zou een trajectcontrole kunnen plaatsen... je zou vaker politie daar kunnen laten controleren. Ik ja. bedenk het zo gek. Uh -huh. En wat het allerbelangrijkste is voor de veiligheid daar... Dat is wat mij betreft gewoon een goed hekwerk voor herten. Ja, dat is wel belangrijk, zeker. Het is al ja. algemeen bekend dat er ja. heel veel herten worden aangereden. Ja, inderdaad, ja. ja. Je, en hoe lang hebben we het daar wel niet over? Mm -hmm. Een jaar geleden heeft de gemeente Zandvoort nog gezegd... dat was vlak na de verkiezingen, net toen het college opnieuw was geïnstalleerd. En uh, toen heeft de gemeente Zandvoort al gezegd... nou, wij gaan, wij gaan de helft mee betalen, samen met Bloemendaal nou doen de helft. Ja, ja, en de ja, provincie ja, doet ja. de andere helft. Dus uh -huh. Die afspraken, die was toen gemaakt. Mm -hmm. Maar er is uiteindelijk nooit wat van gekomen. Er, mm -hmm. Het is gewoon een gebrek aan prioriteit. Ja. En dat zeg ik. Het ligt bij mij heel erg op dat het echt een verkeerde prioriteit is. Om mm -hmm. eerst te kijken naar hoe gaan we die weg voor de helft En het is, al, het is al een keer gedaan, hè? Ja, klopt. In 2007 was ik een eerdere proef. Ja. 17? Nee, nee, nee dat... 2007. 7, Ja, oh. 2007. Dat is was toch volledig uh, mislukt? Ja, die is volledig mislukt. Die is, na, na twee weekenden is die afgebroken... om precies de reden dat, het, de, dat er veel te lange files ontstonden. Ja, ja. Dat het helemaal niet een goed middel was om die doel mm -hmm. te bereiken. Nee. Maar, dat kun je wel, uh... maar waarom proberen ze het dan nog een keer? Is dat, je krijgt toch precies dezelfde problemen? Ja, nou, ik heb... Uh, 12 mei vergaderde de provincie hierover. Ik heb een jaar bij BBB gewerkt voor de provincie. Ja, dus ik ja. ken dat vrij goed. Ik weet hoe dat gaat. Dus ik zat op de publieke tribune voor die vergadering. En... Uh, die vraag werd ook gesteld aan de gedeputeerde. Mm -hmm. die, uh, en de gedeputeerde antwoordde dan doodleuk. Ja, en ik kan er echt met mijn hoofd niet bij. Dat het eigenlijk helemaal niet zo'n mislukking is geweest. Want we hebben er toch wel goede dingen uit. Oh ja? oh ja? En kon, kon, kon hij zeggen, uit... zeggen welke dingen dan? Nou ja, hij, zijn verhaal was met name... dat we inderdaad uh, op de zeeweg en op de omliggende wegen daaromheen... stond het langer vast. Dus op zich was dat stuk mislukt. Uh -huh. Maar ze hebben er wel uitgeleerd hoe ze de volgende keer moeten doen. Ja, ja maar zo kun je alles wel laten slagen. Ja. Ja. Dat is net hoe je het uitlegt. Ja, en dan, ik. Ja, ja goed, ik vind het een hartschadig man hoor. Ik heb hem vaak mogen ontmoeten, Jeroen Holtenhoff. Maar ik vind het dan ook ergens raar dat iemand uit Zaanstad bepaalt... over welke toegangswegen naar Zandvoort verhoudt. Ja, ja, ja, ja, ja, dat ja. is het vreemde ervan. Ja, ja. en ja. Weet je, kijk, uiteindelijk um, komt het er ook op neer. Wat ik zeg, ik vind echt verkeerde prioriteiten. Die ja. man had zich ook de afgelopen twee jaar druk kunnen maken om een goed hekwerk. Ja, ja. Ja. Maar er is alleen maar gewerkt de afgelopen twee jaar aan het afsluiten van, van de weg. Ja, dat hekwerk uh, doet Willem uh, ook ja, uh, veel Willem voor. Van de Willem van ja. der Sloot. Nou ja, die, zit ook te, zeg maar, die hoor je alleen maar zeggen van er gebeurt allemaal niks. Nee, en... hey, maar dat is ook zo. Ja, ja. ja. en we, is, Ik ga het nu voor de vijfde keer zeggen, maar ik vind dat, dus echt, ik vind dat ja. best wel erg als je Aha. eerst gaat kijken naar hoe gaan we die weg afsluiten, hoe gaan we het onaantrekkelijk maken. Ja. In plaats van dat je naar gaat kijken naar nou, oké, okay, wat kunnen we nu doen om die veiligheid te verbeteren. Ja, ja, ja. Want ik denk nee, als er minder, uh, minder herten op, uh, op de straat lopen, dat het aantal ongelukken ook minder worden. Ach, absoluut. Absoluut. Ja, ja. Maar het heeft ja. natuurlijk wel vaak te maken met het hard rijden en dat je de, de, de berm raakt. Als je in het zand komt met je auto en, en je raakt de berm... ja dan ben je eigenlijk al weg bijna. Ja. Maar dat zeg ik, het is en een deel te hard rijden. En ja goed, dat hekwerk hebben we het nu over gehad dan. Ja. Maar ik vind dat te hard rijden, ik, dat is gewoon, een. het is ook al, vrij algemeen bekend dat als je over de 720 rijdt, ja, dan gebeurt het vanzelf al wat. Ja. dat kun je dag en nacht blijven ja. doen, maar je gaat erop rekenen dat het een keer fout ja. gaat. En de hele zware ongelukken, zoals die uh, twee meisjes uit Amsterdam, uh, die om ja. het leven kwamen. Ja. ja, dat is gewoon heel vervelend, maar die, die maakten gewoon een fout door op de verkeerde uh, uh, rijbaan te gaan rijden. Ja. Ja. Dus dat was natuurlijk, ja, dat doe je ook weinig aan. Ik bedoel, dat kan overal gebeuren, natuurlijk. Ja, dat voorkom je alleen als je dat kan afsluiten, maar. zeg maar. Als ja. ja. ja. ja. ja. je dat, Politiek gezien, er werd een uh, motie van jullie ingediend. Uh, ja, genoemd, allemaal die uh, was het een amendement ook? Ja. Uh, is, die is aange, niet aangenomen, hè, dacht ik. Nee, wat het was... Wij hadden uh, een week van tevoren al een eigen amendement aangekondigd. Wij waren ook vrij... Ja. Dat dat persbericht uh, gepubliceerd was... Waren wij eigenlijk vrijwel de eerste die echt zeiden... Oké, okay, maar hier zijn we echt tegen. En we gaan echt kijken wat we hier tegen kunnen doen om dit te voorkomen. Um, dus wij hadden al vrij snel een amendement aangekondigd... Om uh, de gemeente Zandvoort zich er dan in voor te laten zetten... Dat, het, uh, dat die snelheid niet verlaagd werd... Omdat er geen reisstroken werd afgesloten. Ah. Daar waren wij heel snel mee. Um, en eigenlijk wat je gaandeweg de vergadering zag, is dat vijf verschillende partijen allemaal een eigen ding gingen indienen. Ja, GroenLinks uh, ja, uh, een amendement ingediend en die werd ja. raadsbreed aangenomen. Ja, dat was we wel een overwinning wegen, voor GroenLinks die, natuurlijk, hè? Mm, ja, goed. Nou ja, nou nou ja. ja. ja. ja. Nee, Ver, verkiezingen over eraan. Dus. <laughs> ja. Nee, maar, goed, nee maar wat het was, is halverwege die vergadering keken we elkaar aan en iedereen zag van ja, we kunnen nu of allemaal iets, el, iets zelf gaan indienen... En er dan straks met de eer mee lopen te ja, Maar we kunnen ja. nu ook even gewoon de koppen bij elkaar steken. Ja. En samen tot één. Uh, ja, en, en, en wat komen. werd er nou uiteindelijk besloten? Nou, er is besloten dat uh, het college van Zandvoort zich moet inzetten. om uh, als er een proef komt dat er geen rijstrook voor autoverkeer wordt afgesloten. en dat de snelheid niet verlaagd wordt. Ja, dus eigenlijk gewoon uh, hetzelfde. Ja. Wat er nu is. Ja, in principe wel. Ja. ja. Dat ja. lijkt mij tenminste maar... Uh, nee, en daarom zeg ik... Nou, er waren wat meer dingen in. bij, hè? meer treinen laten rijden. Ja, precies. Ja. Maar en, dat ging niet zozeer over de zeeweg. Dat ging meer over, ja, wat ik zeg, de ja. project bereikbaar kust... waar de zeeweg dan een deel van is. ja, ja. En de zeeweg, maar, de zeeweg is ook de, de eerste weg, uh, vierbaansweg uh, in Nederland. Hè? Ja, dat klopt. Ja, ja inderdaad. Dat ja, dat, uh, dat is wel waar. Ja, ja. heb ik ja. niet ja. meegemaakt, hoor. Jullie ja. ook niet nee, <laughs> nee. Wij zijn al boven de 70. dus uh, <laughs> wist jij wel Gerrit? hè? Jij Dacht toch ik. ook? Maar jij nee, ook. hebben <laughs> nee, maar niet uit. Maar uh, nee, dat is een van de eerste wegen die uh, dubbelbaans was, ja. ja door de duinen. heen. Ja, uit. door de duin, dus Nu ja. niet meer voor te stellen, hè? Nee, met stiksel, He? dat zou je niet meer, <laughs> meer moeten denken. Nee. nee. <laughs> en jij, jij bent uh, buitengewoon raadslid ja. en vanaf volgend jaar uh, gewoon raadslid, of niet? Nee, ik sta er helemaal niet zo stellig in dat ik uh, nee? uh, raadslid wil worden. Ik, Kijk, Zandvoortspolitiek vind ik heel prachtig. Maar ik moet wel zeggen, ik heb de afgelopen maanden wel een paar keer gehad... dat ik hier dan in een vergadering zet, dat ik, ja Of ik kan hier nu vier uur gaan zitten vergaderen... of ik had nu deze tijd uh, van de avond ja. met mijn vrienden gestaan. Ja, dat is en dat wel zijn waar. wel keuzes die je moet maken. En, ja. uh, kijk, ik ben nu twintig. Uh, ik vind de Zandvoortspolitiek heel belangrijk. Maar het, er komt ook wel een moment dat je moet denken... oké, okay, ik ga er nu echt vol voor... Of ik ga me nu met andere leuke dingen ja, bezighouden. Ja, nou ja. En ik zit nu momenteel maar, heel erg in die afweging. Ja, maar politiek vind je wel leuk. Want je, je werkt absoluut. natuurlijk ook in Den Haag uh, ja. bij de BBB. Ja. Uh, dat vind je ook leuk, neem ik aan. Ja, ja absoluut. Wat ja. doe je daar precies? In... Ik ben persoonlijk medewerker. Dus het meest vergelijkbare is een zeg maar, secretariaat. Een beetje een ja, ja. veredeld uh, secretariaat ja. is het. Ja. Ik heb dan drie directe collega's. En met uh, mijn collega's beheren we zeg maar, de dagelijkse... Uh, organisatorische dingen in de Tweede Kamer. Ja. Ja, voor, voor de zeven kamerleden ja. van BBB. Dus jij staat volgend jaar maart niet op de lijst van jongsantwoord. Kunnen we dat zeggen? Nee, of? zo stellig zou ik het ook niet zeggen. Ja. Ik ben gewoon voor mezelf aan het afwegen wat ga ik doen. Oh, ja, je ja. bent er nog helemaal uit? Nee. nee. nee. Maar wel leuk uh, lokale politiek. toch? Absoluut. Ik, kijk, ik vind het wel heel belangrijk. Ik ben hier... Uh, ik ben in Haarlem geboren. Dus wat dat betreft... Uh, Echt een echte mm -hmm. Of ben je dan niet. Maar... Nee. Um, Nee, ik woon mijn hele leven al in Zandvoort. En ik ben me er bewust van dat ik een hele veilige, fatsoenlijke zeg maar, jeugd heb gehad. En ik vind het wel belangrijk om niet alleen maar te nemen van het dorp... maar ook nee, wel terug te doen. Ja, en ja, lokale ja, politiek ja. is mijn manier van terugdoen ja. En dat, dat is een beetje mijn drijfveer daarachter. Is jouw nee. jou vader uh, de, de drijfveer geweest voor jou? Um, het, ja en nee. Want Patrick Berg van de ja. OPZ. Uh, uh, nou, ik weet nog goed. Ik zat in de tweede klas van de middelbare school toen hij uh, raadslid werd. En um, toen zat ik met een paar vrienden van me in, ik weet dit echt nog als de dag van gisteren. In de mentorklas. Ik had een docent Nederlands, dat was mijn mentor en we zaten in mentorklas. En toen vertelde ik dus van, uh, die mensen vroegen al, hoe heen. was het weekend? En ik zei, ja, mijn vader ik is het geworden. Dat vond iedereen best wel een ding. Ja. En toen uh, zei mijn mentor tegen mij, nou is misschien ook wat voor jou over tien jaar. Oh, ja? En toen heb ik gezegd, nee, ik heb echt wel een beetje te doen over rotondesvergaderen. <lacht> dat ga ik echt niet. Uh, <lacht> en dat heb ik jarenlang zo op volgehouden. Ja, en uiteindelijk want, doe je het toch. <lacht> ja, uiteindelijk doe je het toch. Ja, ja. Nee, en uit, op een gegeven moment in 2021 is Jongs Zandvoort toen opgericht. En daar ben ik gewoon via via ja, met de ja, gegaan. En ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. de grootste partij met tegenwoordig. Ja, ja het was een mooi resultaat. Kom kwam ook Absoluut. door jou dan, toch? Ja, gedeeld. Nou, nee, grapje, ja. maar nee, om, om de grootste partij te blijven zal uh, ja, niet makkelijk zijn. Maar uh, ja. is het wel mogelijk, denk je? Ik denk dat alles mogelijk is. Ja, alles is mogelijk. Ja, ja weet ja. je, ik ben, wat dat betreft ben ik heel realistisch. Kijk, de kans dat je... Uh, kijk, als je gekozen wordt vanuit het niks naar de grootste en ook mee gaat doen in het college, komen we wel verwachtingen bij kijken. Dus ja, het is logisch ja. dat er mensen zijn die teleurgesteld zijn, ja, die ja. meer hadden verwacht. Maar ik denk dat het onze boodschap moet zijn, moet zijn volgende verkiezingen, om te laten zien, hé hey, luister, dit is wat wij hebben gedaan. Ja, nou, jullie maken je erg hard voor woningbouw, he? Zeer terecht Absoluut, natuurlijk, want er ja. gebeurt helemaal niks eigenlijk. Dat zei je ja. afgelopen commissievergadering nog, er gebeurt gewoon niks. He, dat, ja. ging, dat ging over uh, we gingen het over ja uh... nou, afgelopen dinsdag en woensdag waren er twee commissievergaderingen. Dinsdag ging het over een uh, notitie over het volkshuisvestingprogramma. Ja. Daar komt ja. vanuit Den Haag komt er een wet aan en die wet zegt ja. dat iedere gemeente een bepaald programma moet inrichten. Ja prachtig uh, wensdenken natuurlijk dat je denkt dat je met een nieuw programma ineens de woningbouw gaat oplossen. Ja, ja. Maar uh, dus dat heeft dinsdag op de agenda gestaan en woensdag ging het over de ja hoe zeg je dat hoe leg je dat kort uit zeg maar de de, het ambtelijk proces rondom bovenbouw. Ja, Dat ja, is een ja. beetje wat er woensdag op ja. de vergadering stond. En wij zijn daar bijna als enige partij heel kritisch op. En ja, die, die, uh, Kijk, waar, er was een... Uh, hoe het zat, er was een raadsinformatiebrief. Daarin stond uh, geschreven welke punten er zijn mm. wat, wat beter moet. Die hadden wij geagendeerd. Dus ik kreeg als eerst het woord. En eigenlijk... De enige partij van wie ik bijvoorbeeld gekregen was OPZ en C ja. ja, en samen zijn we geen meerderheid in de raad. Ah. Dus het is, ik vind wel... Kijk. Ja, ik vond het wel vreemd dat je hem eerst van de agenda wilde halen. Waarom was dat nou, nou eigenlijk? Nou, het was een agenda van in totaal 13 punten geloof ik. En het stond helemaal achteraan. Ja. Dus mijn, mijn idee was meer... Kijk, als je dat om 11 uur nog moet gaan behandelen... dan wil iedereen al naar huis en dan wordt het ja. zo afgeraffeld. En dat gebeurt wel vaker, dat een punt later op de agenda helemaal wordt afgeraffeld. Nou, andere partijen dachten van, omdat Jerry Kramer er niet is, de fractieleider, uh, wil je hem eraf hebben? Of zo nee, nee, nee, nee, als, nee, nee, nee, nee, nee. absoluut. Okay. Ah. Nee, als ik dat niet had geweld, zou ik ook niet in discussie Nee, nee dat Dan is waar. Om nog even terug te komen op de zeeweg, wat, wat, wat, wat verwacht je nou? Wat verwacht nou, ik? Dat het doorgaat of dat het wordt afgeblazen? Nou, ik, ik moet zeggen, als je me dit uh, drie weken geleden had gevraagd, voor, ja, voor die vergadering van de provincie, had ik echt nog wel de hoop gehad dat het... Uh, Laat ik het anders zeggen: had ik het vertrouwen gehad dat het wel aangepast en dan in zeg maar dat die proef op de zeeweg in ieder geval niet door zou gaan, maar dat bredere project, dus daaromheen wel. Um, maar die vergadering in de provincie heeft mij wel een beetje uit de illusie gehaald. Ja. Ik, kijk, de provincie, dat is natuurlijk. Uh, er zitten dan uh, zeg maar, namens alle partijen, er zijn geloof ik tien partijen in totaal, een provinciale staten en een gedeputeerde. Ja. En geen enkele woordvoerder daarvan komt uit onze regio. Ja, ja, ja, ja. ja en dat waarbij ja. mij wel zorgen. Dat je, dat, dan heb je niet die lokale binding. Wat, dat je direct ja. weet wat de gevolgen zullen zijn. En, en, en staat... Wij weten gelijk, wij staan straks al bij de rotonde bij enhoutel in de file, ja. als die hier ja. is. Ja, inderdaad. Hoe maar hoe iemand staat... uit Schagen die hier nog nooit is geweest. Ja, dan kun je het ook niet kwalijk nemen dat nee, hij dat niet ja. weet. Maar ik kan het hem wel kwalijk nemen dat hij dus over ons gaat besluiten. Ja, ja, ja. inderdaad. En hoe staat Bloemendaal erin? Is dat jou bekend? Nou, mm. ik vind wel dat Bloemendaal er heel stil in staat. Kijk, ja. het is natuurlijk een beetje het. Uh, <tie> De, de, het zijn weinig inwoners van Bloemendaal... die die weg bereikt. Dus ja. het is met name belangrijk <coughs> voor, voor Zandvoort. Ja. Ja. Maar ik vind dat de gemeente Bloemendaal... Uh, echt heel erg stil is hier. Ja, ja. Ik vind het best bizar dat wij de grootste tegenstander zijn. Ja. Je kan ja. het er ook niet ja. voorstellen. Kijk, het is dan weliswaar... Uh, wonen er niet heel veel inwoners van Bloemendaal... direct aan de zeeweg. Maar straks staat het ook bij de staat het al helemaal mm -hmm. vast. Ja. Bij Overveen gaat het helemaal vaststaan. Het, het, je kan nu al uittekenen waar straks files gaan oplopen... als het op de zeeweg ja, niet meer kan. Logisch, nee, ja. dat is waar. Dus dat is wel mijn verbazing... Ja. dat daar uh, ja. geen woord van Een beetje, uh, beetje stil blijft. Ja. Ja, ja, dat verbaast mij wel. Oké, okay, Bram, ik ga jou uh, afsluiten. Want uh, hartstikke bedankt dat jij wilde komen. En, uh, ik wens je nog een uh, heerlijk weekend. Het is lekker ja. weer. Doe het goed Hei aan je vader. vader. Ja, ja, doe het goed aan je vader en uh, hartelijk dank. We gaan uh, ja, naar muziek voordat we zo gaan praten over voetballen. We gaan zeker naar muziek en uh, nou, ja, we moeten wat beter nadenken, denk ik. Wat? Over muziek? <treeks> Ook. Brothers was dit uh, Rita Franklin. En, uh... Heer, uh, je, je, je bent lekker bezig, man. Ik vind het leuk om te horen, Hans. Ja. Ik heb er zelf ook een heel goed gevoel Ga Gaat het goed over de techniek? Uh, <laughs> ja, je hebt allemaal ah, schuif, de... schuifjes en knopjes. Het werkt Maar je weet, je weet wat het allemaal verdient, toch? Ik of weet niet? het redelijk. Het gaat... Nou ja, nou, vooralsnog. Uh, heb jij mijn microfoon aan elkaar staan? Ja, ja, zeker, ja mooi, zeker. Mooi, mooi, mooi. <laughs> nou, uh, we gaan praten over uh, Stanford 1. En uh, uh, bij ons uh, zitten Ted Zounier en Arendt Regeer. Uh, nou ja, zij zijn trainers, zeg maar. Hè? Ik denk dat Arend Vergeer de hoofdtrainer is, of niet? Ja, daar wil ik het zo even over hebben, want het is natuurlijk een beetje een raar seizoen geweest, want we hebben nog een andere trainer gehad. Uh, Hulsken, hè? Ja. Uh, Raymond Hulsken. Die eigenlijk weer de papieren niet had die op jouw het uh, uh, ja, uh, deed. Klopt, ja, klopt. Waarom waar was het zo moeilijk allemaal? Uh... Nou, omdat... Uh... Vorig jaar de club vrij laat uh, met uh, de toenmalige trainer Abrim El Bakkeli uh, aan tafel gegaan. Uh -huh. uh, dat, dat was half maart. En uh, toen kwamen ze er niet uit. En uh, proberen eind maart nog maar eens een uh, geschikte trainer te vinden. Er werd ja. wel uh, getracht. Uh, Rob van den Berg heeft zich daar druk uh, mee bezig gehouden. Maar onderaan de strepen waren er geen kandidaten. Uh -huh. en, uh, Raymond trainde al jaren het tweede. Uh -huh. En toen is het voorstel gedaan, omdat ik door werkzaamheden sowieso niet uh, kon trainen de afgelopen drie jaar. Uh, om het op mijn papieren te doen. Oh, op die manier. Ja. Zo is het eigenlijk gegaan. Ja. Ja, ja. Ja. Maar ja, het is, het is voor, voor een uh, team niet lekker als je steeds andere mensen voor je hebt staan, of niet? Ja, nee, goed. Uh, Raymond deed het uh, tot, uh, tot eind maart uh, met zijn uh, staf. Uh -huh. uh, en uh, ik had er verder niks mee te maken. Ja, uh, nee, begrijp ik, dat ja. begrijp ik. Maar hij is op een gegeven moment gestopt, hè, uh, Raymond. Ik weet, niet, ik weet niet wat de achtergronden zijn, of jullie er iets over kunnen vertellen. Waarom, waarom is hij nou gestopt? Moest nou. hij stoppen of nou ja, goed, is hij ontslagen? Nou, ja, dat, goed, is uh... Iets, uh, dat is iets tussen Raymond en het bestuur. Uh, ja. ik, ik ben, uh, ergens eind maart uh, ben ik gebeld en, uh, met de mededeling of ik, uh, ja. of ik het uh, wilde overnemen. Ja, dan kan ik beter nog eens een keer aan Piet Pijper vragen waarschijnlijk. Ja, het dat het gaan. Maar goed, ja. dat is niet zo heel belangrijk meer. En uh, nou, toen, toen ben jij teruggekomen samen met uh, Arend, de regeer. Dat klopt? Dat klopt, ja. Wat is jouw connectie met uh, SP's Antwoord? Uh, vroeger begonnen wij, zo'n uh, 75, toen naar zo'n 75, ja, ja. En uh, daar niet zo lang gespeeld eigenlijk. Uh -huh. uh, maar eigenlijk, uh, dat mijn eigen kind daar geen voetbal is. Ja, Jury. Uh, die heeft er eigenlijk ook niet zo lang gespeeld. Die nee, heeft, die is uh, het al meteen opgepikt. Op. En ja. die is toen naar uh, Rijsburg gegaan. Ja. En ja, toen ben ik eigenlijk... Uh, heb ik niet zoveel meer gedaan hoor. Bij, bij sport nee. wel altijd connectie gehouden. Contact gehouden met mm -hmm. TED. Want ik ben bij Rijsburg op een gegeven moment aan de slag gegaan. Dus wow. de jeugdopleiding. Dan heb TED toegehaald gehaald bij uh, de onder 19. Um, ja. En zo hebben we eigenlijk altijd contact gehad. Okay. Eigenlijk, ja... Ging weer eerst een keer kijken. Ik ben niet zo'n uh, kijker mm -hmm. uh, op de amateurvelden. Um, en toen kwamen we in gesprek. Ja? En zodoende vroeg hij mij... Ja, uh, heb jij interesse om volgend seizoen... dus 25, 26, uh, uh, Zandvoort te trainen? Um, en nou, en toen, toen zijn niet. jij... dan gaan we eerst even nog zorgen dat ze de derde klas. Nee, blijven. Nee, toen oh. heb ik eerst gewoon <laughs> gezegd... Uh, um, Ga ik eerst heel goed nadenken. Ja. Want uh, ja, ik heb ook mijn eigen leven. Tuurlijk, ik tuurlijk. werk op de Zios. Ja. Ja. Mijn eigen kinderen vind ik gewoon super mm -hmm. belangrijk. Mijn dochter doet veel aan, aan hardlopen okay. Ja, daar Gij wil ik ook mee. bij zijn. Ja, ja, en tuurlijk, tuurlijk. en uh, bij Jury wil ik ook bij zijn. Ja. En uh, nou, een beetje daar, daarover mm. gehad met, me, met mijn eigen kinderen, met mijn vrouw. En, ja, uh, yeah, kijken wat doen we. Nou, toen hebben we gezegd, nou, ik wil wel starten in uh, 25, 26. Maar er zitten wel een aantal dingen als dus ik... Uh, ja. Mijn kinderen moeten sporten. Ja, gaat dat gewoon uh, voort. Ja. En uh, ja. uh, nou, daar hebben we gewoon een goede staf bij gezocht voor 25, 26. En dat is prima gegaan. En okay. uh, dat gaan we ook zo doen. Blijven jullie het nou volgend jaar samen doen of niet? Uh, nee, uh, ja, toen zijn we eigenlijk, uh, ja, kwam de vraag. Willen jullie instappen? Ja. Uh, naar aanleiding van uh, Raymond. Uh, wat wel eigenlijk gewoon een, uh, een goede vriend van ons is. Uh, en uh. Uh, ja, die heeft het op zijn manier gedaan. En uh, nou wij zijn toen ingestapt en met één doel. En dat was handhaving, handhaving voor de ja. derde klas. En, en meer was het ook niet. Ja, nou, het stond er belabberd voor, hè, kunnen we wel zeggen, want het ging natuurlijk niet uh, goed. Uh, wat hebben jullie kunnen bewust in de situatie? Ja, laat, maar dat ligt niet alleen aan Raymond. hoor. Ik vind, nee, dat ik vind ook niet, dat het dan, uh, ligt aan, dat aan is, de jongens. Het stond er wel belabberd dus voor. hè? Dus stond er niet goed voor. Nee, dat wou ik zeggen. Nee, maar dat heeft altijd een, een wisselwerking mm -hmm. tussen uh, staf, spelers. Andere randzaken. Ja. En uh, ja, dat hebben wij gewoon uh, opgepakt. En uh, we zijn eigenlijk vanaf nulpunt begonnen. En we zeggen gezegd, dit, dit zijn de spelregels. Mm -hmm. En daar ga je mee of daar ga je niet in mee. Oké, okay, dus het gewoon wat harder aanpakken zeg maar. Nee, nee. niet harder, duidelijk. duidelijk. Duidelijker aanpakken, nee, ja, ja oké. Okay. En, en, en daarna is ook die, die trainingsintensiteit beter geworden bij de jongens, heb ik begrepen? Die is hoger geworden, Hooger ja. Geworden, ja. Nou, nog niet dat ik zeg, hey, ja. dat moet het zijn. Maar nee. dat was voor hun al uh, ja. een aardige omschakeling van ja. intensiteit qua trainen. Oké. Okay. Maar we hebben ook geluk gehad dat de competitie drie weken stil lag in vakantie. Ja. Dus daar konden we ja. een hele mooie planning op maken. Ja. En dat hebben we eigenlijk ook gedaan. En dan uh, zie je eigenlijk dat het werkt en dat ze fitter worden. Ja. En, en dat het de plezier houden. heel erg terugkomt. Ja, dat, dat is was, wel belangrijk. Dat, dat want vond wijs heb... bovenaan. Ja. En dan hebben we eigenlijk gelijk uh, ja, we wel een switch gemaakt in, ja. in denken. Ja. Uh, uh, het gaat niet om jou. Uh -huh. het gaat om met team. team ja ja dat hoor je ook meer in het voetbal hè ja. ja maar ja dat is het ook dat is het, dat is het ook ja ja ja zou ja, ja. ik net zo goed kunnen ja. pikpogen ja dat is zo een beetje uh, ja. Ja. Want uh, dat is niet de bedoeling. Ja. Nou, ik heb een aantal wedstrijden gezien. En, uh, uh, in het begin van het seizoen. En uh, ja, toen dacht ik ook. Oh, het zit een beetje, hangt een beetje als loszand aan elkaar. Hè? Want mijn ex-schoonzoon heeft er nog gevoetbald. Uh, Raymond Lagenburg, Die is uh, naar Alkmaar gegaan later. Maar in ieder geval. Uh, uh, en, en ik zag uh, een van die laatste wedstrijden Die jullie ook wonnen. Uh, toen hebben we nog heel even langs de lijn gestaan. Hein, met Jaap Koper. Ja. En toen zei ik ook van. Uh, ja, je, kunt, je kunt zien dat het uh, een stuk verbeterd is. In ieder geval. Ja. En uh, nou ja, je hebt weinig wedstrijden gezien, Arendt uh, van het begin van het seizoen. Dat zei je al. <laughs> maar uh, uh, ja, het is, het is allemaal wat, wat vloeiender geworden. Wat, wat, uh, en de speelvreugels, dat kon je ook merken, dat dat wel verbeterd is. Ja, ja, ja klopt. Nou ja, goed, de, de jongens uh, wisten nu, of nu, die, die kregen gewoon een opdracht mee, wat, wat ook uh, getraind is. En daar bleven we op hameren. En dat hebben ze goed opgepakt. Ja. En uh, wat je ook aangaf, steeds langer kunnen volhouden. Hm. Ja, dan, uh, dan komen de punten tegen de nummer 2 en drie en 4, die we wel ja. de laatste zes wedstrijden hadden... die, uh, die hebben we wel kunnen binnenslepen. Ja. Dus, uh, ja. Het zegt ook genoeg over de potentie die aanwezig is. En uh, nou, We hebben ook gezegd, de bal ligt bij jullie. Uh, ook naar volgend jaar toe. Uh, want dan uh, gaat inderdaad Arendt het uh, met zijn staf doen. Ik, uh, ik ga vanuit de, het bestuur, zeg maar, uh, okay. wat betekenen voor, ja. uh, voor de selectie. Onder 19, onder 23 in ja. het eerste. Maar zelf uh, ga ik trainen in, uh, in Voorhouten bij Voorholte. Oh, voor ja, ja. Dat was in december al En dat ga ik ook gewoon doen. Ja. Over de potentie gesproken... Uh, de huidige groep, wat, wat zit daarin? Is, is het mogelijk om nog hoger op te stijgen te komen? Is de derde klasse bijvoorbeeld uh, het plafond? Uh, is daar iets over te zeggen? Of? Nou, we hebben gekozen voor uh, uh, ja, een, een, ja, eigenlijk van bovenaf aan beginnen mm -hmm. naar beneden. En we hebben eigenlijk gekeken van uh, het net onder 19, onder 23 ja. en, uh, en het eerste... Uh, nou, er zit geen tweede bij. Uh -huh. De potentie zit echt wel in de, in de onder 15, onder 17 en onder 19. Ja, daar komen we wel wat talenten aan, zeg maar. En onder 23. Daar zit echt een hele okay. grote groep... Uh -huh. die best wel lang nog, twee jaar zelfs, nog uh -huh. onder 23 kan spelen. Ja. ja en, uh, en wat hadden we in twee? Uh, uh, qua aantallen weinig. Uh -huh. uh, dus ja, daar moet je een keuze in maken. Ja. En dan hebben we gewoon wel gekeken van... Hey, uh, qua aantallen, uh -huh. één... Nou, dat betekent, waar gaan we problemen ontstaan? Nou, dat is dit seizoen ook wel gebleken bij twee vooral. Uh -huh. En um, ja, die konden het gewoon niet bolwerken met aantallen. Uh -huh. En dat is, dat is eventjes lastig. Terwijl er echt wel jongens zijn die onwijs veel uh, zin hebben om te spelen en te trainen. Maar ja, door de aantallen en blessures ja. uh, was dat lastig. Toen hebben wij gewoon gekozen van, nou, er gaan een andere weg in. We kiezen voor een eerste, een onder 23 en onder 19. Daar bemoeien wij ons wat ja, meer mee. Ja. En, en dat we eigenlijk op die laag steeds meer naar beneden kunnen werken. Mm. Dat daar steeds meer uh, ja, gekwalificeerd uh, ja. trainers op kunnen staan. Het is gewoon een vak. Ja. En, en als we dat doen, uh, komen we daar op een goede weg. En ik denk dat we dat nu ook doen uh, met uh, Raymond Hulske. Als hoofdtrainer gewoon bij onder 19. Ja. En uh, Robert Janmaat, onder 23 uh, hoofdtrainer... Uh, ik dan zelf bij, uh, um, bij het eerste. Um, Samen met uh, Mark Michel. Die komt helpen. Ja, Mark Michel, uh, uh, wat gaat uh, Mark doen? Uh, ja, die gaat uh, helpen met mij. oké. Okay, dus een hulp trainer, zeg maar. Uh, nee, gewoon uh, trainer. Oh, oh trainer. Uh, ja, ik ja, zie okay. geen uh, hulp of assistent. Nee, nee, oké. Okay, maar goed. Uh, uh, uh, de enige beslissing als we er niet aan. Mooi betalen, voel weer vaak de term hulp hebben. Uh, uh, uh, natuurlijk. Uh, uh, Roger Christien komt ook helpen. Mm. En dus zo zijn er steeds meer wat uh, ja. uh, oude uh, zandporters noem ik het maar, ja. die nou, de de zei, willen, willen komen ja. helpen. Ja. En dat is alleen maar uh, hartstikke goed, ja. en omdat we daar potentie in zien. En er zit echt wel jong talent. Mm. Nou, we hebben ook nog steeds dat jong talent toch nog naar buiten gaat, mm. of naar Bloemendaal, of ja. naar Koninklijke AMC ja. En dat is, is ook jammer, prima. Ja. ja, is jammer. Maar op sommige momenten... Uh, ja, is, ja. is het niveau bij Sanford gewoon nog niet goed genoeg. Nee. En dat moet je ook denk ik helemaal niet moeilijk doen. Ja. Uh, we doen heel moeilijk. Maar als zij daar beter kunnen worden... Uh -huh. Ja, is er toch hartstikke goed voor. Ja, tuurlijk. Ze kunnen alleen maar doorgroeien. Dan ja, er, ja, en misschien op een later tijd. Zit, mm -hmm. Als ze het niet meer naar hun zin hebben. Of welke reden dan ook. Een ander terugkomen. Ja, dat ze misschien dan ja. wel weer terug willen komen. Ja, ja. ja en uh, doen, we doen daar veel te moeilijk over mm -hmm. van uh, ...ook bij voetbalverenigingen, nou, als talent talentvol is... ...ja, hij mag niet of een, wil een talent naar een nou. hoger team hebben... ...ja, dan kunnen wij niet meer winnen. Ja, daar gaat het helemaal nou, niet om. Dan nou, je hebt het zelf ook... meegemaakt met je eigen zoon, hè, Juri. Ja. Uh, is toen naar Rijsburgse Boys gegaan, ja. dat zei je net. En, uh, ja, die heeft zich aardig goed doorontwikkeld... ...en speelt nu in het eerste van Ajax. Ja. Hij stond de laatste wedstrijd, uh, een van de laatste wedstrijden stond hij in de basis. Hè? Nou, ja, Was dat uh, de eerste uh, basisplaats of niet? Ja, was de eerste baas ja, na, ja. na zijn transfer van Ja, inderdaad. Van Hij is toen nog een tijd ja. gebrezeerd geweest. En de laatste wedstrijd was tegen Twente. Ja, tegen Twente. Dus ja, tegen het, was, wel, was ja. wel mooi om te zien. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja. Ben je trots als je ziet spelen? Ja, neem nee, maar van veel wel. Ja, natuurlijk. Ik ben ja. trots. Ja. Ik ben ook trots als mijn dochter uh, voorbij uh, ja, loopt. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja, ja, <laughs> en ja, ja, ja, ja. dan staat misschien maar eventjes een momentenvraag. Ja. En dan weer snel ergens ja. anders heen lopen dat je er nog een keer zit. Ik kan zie. me voorstellen. Ja, volgens mij is iedereen trots. op Ja, uiteraard. En om nog even terug te komen. Op die 119 onder 121, onder via jaar geleden is de KVB daarmee begonnen, die 121, onder 123. Onder uh, er zijn clubs die klagen over de doorstroming. is moeilijker geworden. Klopt dat of niet? Naar het eerste, zeg maar, ze hebben eigen competitie, nou, namelijk hè. He. De, de KNVB heeft getracht het gat uh, te verkleinen tussen het uh, junior zijn uh, en, Aha, en dus, dan senior worden. Uh, tot, tot, tot 16, dus 18? Ja, uh, 18 jaar was dat altijd. Ja. De A1 was dat vroeger. Ja, 16 en, uh, tot 18 inderdaad. Ja. Ja, en je, wat, wat er veel gebeurde is dat er... Uh, of dat de jongens die stap niet konden maken. Uh, de interesse verloren. gingen ja. dus stoppen of iets anders doen. En de KNVB heeft getracht met een onder 21. Maar onder mm -hmm. 21 is alleen voor uh, BVO's. En, en bijvoorbeeld clubs als Quick Boys... AFC, HFC. Uh, en voor de, zeg maar, het gros... de andere 95% de onder 23. En uh, nou ja, het probleem... of de, probleem, de uitdaging zit erin... Uh, eigenlijk wat net al benoemd heeft... in aantallen. Ja. Uh, uh, en wij... Uh, hebben er nu voor gekozen... om, voor de, om de onder 23... Uh, als selectieteam uh, te gaan gebruiken. Uh, omdat... Uh, ja... Uh, welke speler van 4, 5, 26 maakt nog de stap naar ja, het eerste? Ja, ja. Uh, en, de, en dat is een beetje wat je terug ziet uh, komen. De ene club kiest wel voor een tweede en niet. Ja, uh, echt je ja. kan er onder 23 vaak uh, met als vierde uh -huh. team. En er zijn uh, anderen die het weer uh, anders doen. Ja, uh, ja. Ik zie het niet zo als een probleem. Ik, ik, ik denk dat het zich vanzelf oplost. Uh. Uh, ja, en het is ook duidelijk. Ja, tuurlijk. Maar het leeft het wel ja. uh, in. Uh, de leeftijd onder 19, uh -huh. dat eh, ja, heel veel kinderen gewoon stoppen met voetbal. Ja, dat is zonde. Hè? Ja. Eh, dus ja, in 17, uh, 18, 19 is wel het, een beetje ja. het kantelpunt van ja. nee, wil ik door, wil ik niet door. Ja. En dat, studeren? Dat, ja, heel veel studeren. Ja. Of andere keuzes met doen. werk. Ja, ja. En dat, dat zie je wel steeds meer ja, ja. Uh, gebeuren. Oké, okay, even nog naar de selectie op dit moment. Ja. Uh, uh, komen daar grote veranderingen in op die? Nee, ik denk dat we een uh, hele grote talentenpool hebben van 119, okay. 123 ja. en 1. De grote goalketter, Fernando Loeis, die gaat wel weg, begreep ik die kans is uh, vrij groot maar dat heeft echt wel met uh, privéomstandigheden ja, te maken okay. en dat heeft echt niks dat te maken. Dat zou jammer zijn natuurlijk. Uh, ja. Maar we hebben het de laatste vijf jaar het zouden ook zonder om moeten doen. Maar ja. het is wel jammer. Uit en, uh, en Milan Bergberg gaat hij door? Ja, die gaat totdat <laughs> is inmiddels 47 hè. Ja. Het maar gaat ik gaat nog steeds door. Ja, ik, ik hoorde van Remon altijd hij is één van de van de van de, van de, van de uh, de peterste. beste trainende uh, spelers en een enorm goede... Uh, drive. Uh, drive. En Drive. Dat kun je alleen maar gebruiken. Ja. En een enorme, enorme bak aan ervaring natuurlijk. natuurlijk uh, dus, Maar er zitten ook gewoon hele jonge talenten die komen eraan. Okay. En, en, en die gaan dat ook de de doorstromen. Oké, okay, nou we gaan het uh, meemaken. Ik hoop het. Ik uh, ben erg benieuwd voor volgend jaar. Ik kon weer een paar keer kijken, leuk. Altijd uh, welkom. Uh, dus, ja, oké. Okay. Het gaat allemaal goed komen. Arend en uh, Ted, hartstikke bedankt. En uh, ja, jullie zijn nu klaar eigenlijk in het seizoen. Nou, we beginnen 17 juni. Uh, oh, 17 juni beginnen jullie dus al. Ja. <laughs> dat, <tussentijds, laughs> dat, dat is over drie training. weken. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Ja, veel we Succes en op naar de tweede klasseizoen, maar zeggen. Hartstikke bedankt, hè. Ja, hoor. Oké, oké. Nou Hans, het is uh, ja, bijna, bijna 11 ik uur. Kun je he? een klein stukje heb, muziek doen? Ik heb nou dus een half minuutje. Ja, ja, uh, wel We heel, heel Ja, ik heb niet zoveel verstand van, van uh, voetbal. Ja, Vandaag ja, ik maar mijn mond al. Ik kijk nooit voetbal, dat vind het helemaal niet. Gelukkig. We gaan zo naar het nieuws en het weer. En dan zijn wij weer terug voor 2 uur. Telstar is wel En daar komt hij. Ja, het is wel leuk. Maar voor, het, uh, ja, voor de eer die uh, top is, ja, dat is wel mooi omhoog ongeveer. En dat daar een club is, wel ja. daarin van. Blijft jullie bij aan hem zitten? We hebben gewoon een contract voor we we het tot 9 jaar.